11 uur. Dit is Radio 1. Het Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Toch medicijnen voor patiënten die in Nederland zijn uitbehandeld. Hij zit er klaar voor door op Megens voor het NOS-journaal. Het aantal werklozen is vorige maand met 11.000 gedaald. in vergelijking met juli, blijkt uit cijfers van het CBS. In augustus hadden 683.000 mensen geen baan. Dat is 8,6% van de beroepsbevolking. Het CBS.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 Er wordt in Nederland steeds minder post verstuurd door de toenemende digitalisering. Mensen versturen steeds meer e-mail. Dat betekent om die post toch betaalbaar te houden, om die te kunnen bezorgen. In heel Nederland zijn we genoodzaakt om de tarieven te verhogen. In het noorden van Kosovo is een Europese politieagent doodgeschoten. Het is niet duidelijk wie dat heeft gedaan. Correspondent Joost van Egmond. Rond half acht deze ochtend is de auto onder vuur genomen. Die zou op weg zijn geweest naar de grenspost met Servië, waar aan Eulaks douanecontroles uitvoert. En onbekenden hebben van de kant van de weg geschoten op de auto. Dat heeft zeker één politieagent het leven gekocht. En naar verluidt zouden er ook nog twee gewond zijn. Maar hoe zij er aan toe zijn, is nog niet duidelijk. De nationaliteit van de doodgeschoten politieman is niet bekendgemaakt. Bij de EU-missie in Kosovo zijn ook Nederlandse politiemensen betrokken. Er zullen definitief geen Ajax-fans aanwezig zijn bij de uitwedstrijd zondag tegen PSV. De rechter in Den Bosch bepaalde dat de gemeente Eindhoven niet mee hoeft te werken aan een busreis voor de Ajax-fans. De reden om Ajax-supporters niet toe te laten is begrijpelijk, zegt de persrechter. Namelijk dat een bus-combi-regeling niet aan de orde kan zijn. Daarvoor zijn de veiligheidsrisico's te groot, omdat dan de beide supportersgroepen... Uh, als ze met de bus komen, niet uit elkaar uh, gehouden kunnen worden. De Ajax-supporters kunnen niet met de trein komen... omdat er aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af... waarbij vooral in het noorden en oosten een buik kan vallen. Vanmiddag meer bewolking en in het zuidwesten modregen. Het wordt 15 graden vandaag. Vanavond ronduit regenachtig. Morgen overdag nog een paar buien, maar ook weer wat zon. Kees Kwaks met de naweeën van de ochtendspits. Op de A13 Rotterdam-Den Haag vielen nog na een ongeluk bij Delft-Zuid 3 kilometer. En een ernstig ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Knoopput de Baars en Moergestel. Dat uh, blijft u nog wel even. In de tussentijd zal het verkeer moeten omrijden richting Eindhoven. Vanaf Knoopput de Baars via de A65 en de A2. Onbevoegden mogen niet meer voor de klas, dat zo.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 Ken jij een mooi mens? Aanmelden kan tot 25 september via izz.nl. Vara radio 1. De gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Hoe snel de medische wetenschap zich ook ontwikkelt, jaarlijks zijn er nog steeds veel patiënten die de boodschap krijgen uitbehandeld te zijn. Althans, met medicijnen die in Nederland zijn toegestaan. Want soms zijn er in het buitenland al degelijk medicijnen waar ze baan bij kunnen hebben. Het bedrijf My Tomorrow haalt die medicijnen hier naartoe. Ik praat zo met oprichter, een van de oprichters, Sjaak Fink. Zijn de nieuwe regels voor banken goed of juist verstikkend? Daarover debat. En Pakistan zit met spanning te wachten op de première van een film... die de hele filmindustrie zou kunnen redden. En voor andere mooie, sprankelende beelden... Surf naar gids.fm. Minister Bussenmaker sluit vandaag het Nationaal Onderwijsakkoord... met schoolbestuurders en vakbeweging. En één van de belangrijkste afspraken... vanaf 2017 mogen docenten alleen hun eigen vak geven... en voor de bovenbouw van HAVO en VWO hebben ze een universitaire master'sgraad nodig. Omdat een tekort aan leraren wordt gevreesd... als de babyboomers massaal met pensioen gaan, zeg ik... het onderwijs kan niet zonder onbevoegde leraren. Waar of niet waar... Niet waar, niet waar. Karel de Bun van de scholengemeenschap Zuidwest in Den Haag. Meneer Bun, goedemorgen. Goedemorgen. Dus onbevoegde leraren zijn helemaal niet nodig, beweert u? Uh, ik denk dat uh, onbevoegde leraren niet nodig zijn. En dat uh, blijkt uh, onder andere uit de gevolgen van het uh, beleid van de minister... en uit uh, de resultaten die de geldende CAO... Um, um, uh, oproep, oproep, uh, oproepen. Yeah. Uh, uh, daarin staat dat uh, schoolbesturen met hun onbevoegde docenten afspraken moeten maken over uh, een, een, een weg waarlangs ze bevoegd zouden kunnen worden. Ja, nou, hoe zit het eigenlijk op... bij uw scholen? Want u heeft er drie onder uw hoede. Zijn daar ja. geen zij-instromers werkzaam? Daar zijn zij-instromers werkzaam. Uh, dat zijn er niet veel. Uh, en ik heb de indruk dat er dat ook steeds minder worden. Ja. Um, en dat heeft iets te maken met het feit dat uh, het onderwijs toch totaal anders is dan uh, uh, een beroep in het bedrijfsleven. Maar zijn die en, in de stromers van u zijn die bevoegd? Die zijn als ze binnenkomen niet bevoegd, maar die uh, gaan dan studeren voor een bevoegdheid en die halen ze dan. En dat lukt? Uh, de, dus. Dat lukt. Dat lukt. Uh, de CEO verplicht ook daartoe. Hè. Uh, je moet uh, binnen twee jaar of binnen drie jaar bevoegd zijn en anders verlies je in betrekking. Ehm... Um, nou, op mijn school praktiseren wij dat ook. Wij komen van 7% onbevoegde nu terug naar minder dan 2% onbevoegde. Dus dat beleid, dat, dat slaagt. Maar waarom kan een docent alleen goed zijn met zo'n bevoegdheid? Er bestaat nog zoiets als natuurtalent, denk ik. Hè? Als die ontwikkelingen op lesgebied goed worden bijgehouden door die docent... Dan, dan is dat toch goed genoeg? Nee, er zijn twee elementen aan. Je moest, om een goede leraar te zijn, een talent hebben. En dat is, vind ik, ook wel aangeboren. Maar daarboven... Ik je natuurlijk ook een enorme vakkennis... en een didactisch repertoire. En dat kun je jezelf niet aanleren. Dat leer je tijdens de studie. Nou, dat onderwijsakkoord nog even onder de loep nemen. Um, er is me nog niet iets helemaal duidelijk. Mogen nou onbevoegde docenten die wel een opleiding volgen... niet meer voor de klas, totdat ze die opleiding hebben voltooid? Nee, dat is niet, dat is niet het geval. Uh, je mag best aangesteld worden uh, en meteen aan een bevoegdheidsstudie beginnen. Uh, dat is prima. maar je Dat moet mag behoefteids... dus ook nog vanaf 2017. Ja, dat kan ook, dat kan ook niet anders. Uh, de markt zit niet zo in elkaar dat je vanaf dat moment alleen maar bevoegde docent hebt en er zoveel in het land hebt, dat je alle vacatures kunt dekken. Bovendien is het heel goed voor een beginnende docent, uh, ook als je studeert om wat praktijkervaring op te doen. Dus ik vind wel dat onbevoegde docenten uh, uh, hun carrière kunnen beginnen. En onmiddellijk ook beginnen met een studie voor de bevoegdheid. Maar die periode moet zo kort mogelijk zijn. Maar er staan dus toch onbevoegden voor de klas na ja. 2017. Uh, ik ga ervan uit dat dat gebeurt, maar dat zal echt mondjesmaat zijn. Nou is er ooit begonnen met die onbevoegde docenten... omdat het onderwijs schreeuwde om leerkrachten. En de vrees ja. bestaat dat er een nieuw leraartekort ontstaat... als de babyboomers massaal met pensioen gaan. Dan komt die onbevoegde leerkracht toch automatisch weer in beeld? Ja, maar daar geloof ik niks van. Er zijn uh, twee ontwikkelingen. Je hebt een, in de, aan de ene kant heb je uh, uh, het begrip marktwerking. Uh, wij slagen er niet in in ons land om te voorspellen hoeveel uh, werkzoekenden er zullen zijn in, in welk beroep dan ook. Ja, ik hoor de laatste cijfer van 3000. Ja, maar je moet daarbij ook uh, berekenen als tweede element wat het aantal leerlingen in Nederland uh, de komende jaren drastisch afneemt. En dat betekent dus ook dat er minder vacatures zullen zijn. En ik, ben er, uh, ik heb ook in de afgelopen jaren niet gemerkt... dat uh, de marktwerking zo uitpakt dat je niet aan mensen kunt komen. Integendeel, het, uh, het is op dit moment heel goed mogelijk... om goede docenten aan te nemen. Ook bevoegde docenten dus? Oh, ook bevo ja, ook bevoegde docenten. Ja. Directeur Karel Bun van de Haagse scholengemeenschap Zuidwest... over het vandaag te sluiten onderwijsakkoord. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Voor woonwagenbewoners is de maat vol. Steeds meer gemeenten stellen paal en perk aan woonwagenkampen. Plaatsen die vrijkomen door verhuizing of overlijden... mogen niet worden opgevuld. Wachtlijsten zijn het gevolg en in plaats van in een woonwagen... wordt er gebivakkeerd in caravans. Vandaag wordt er in Den Haag actie gevoerd... tegen het zogenoemde uitstervingsbeleid. Verslaggever Robert-Jan Boy ging alvast een kijkje nemen... in een woonwagenkampje in Tiel. Is uitdoen? Dat doen wij altijd. Altijd? Ja. Zo gaat dat bij... Ja. Uh... Ja? ja. Kleine rondleiding van de heer Jansen in de woonwagen. Nou, die ziet er uh, netjes uit, hè? Keurig uit. Grote kast met porselein erin. Ja, nou, wat goudkleurige versieringen. Witte bank, dressoir. Heeft iedereen? Heeft iedereen? Ja. ja, dat heeft iedereen gewoon. Waarom? Is ja. dat, uh, ja? Nee, dat is gewoon, dat is gewoon normaal. Glimmende aankleding. Dat het schoon is. Ja. Dat kijk je aan. Slaafkamertje is ook in de buurt. Ja, hier. Oh ja. Het oh, ja, de is een uh, kleine gang natuurlijk. Want met hoeveel uh, mensen woont u hier? Met vier. Hier nou, ligt mijn zoon. Ja. Maar de kamertje, je ziet zelf wat het is eigenlijk. Het is te klein. Het is klein, maar goed, het is uh, goed te doen. Het is wel te doen. Wat ik mij nou afvraag, want als je hier komt aanrijden... Hè, dan zie je dus een paar woonwagens staan. Twee. Maar we zeggen woonwagens. Ja, dat klopt. Maar er is geen wiel te bekennen. Het, is gewoon, het lijkt allemaal een beetje gemetseld. Ja. Wat heeft het nou met een wagen te maken? Ja, dit is hetzelfde als een bomwagen. Ja. Maar we rijden niet meer. En dit, daar hebben ze nou afgezet hieronder. En uh, er zitten wel wielen onder. Er dus zitten wel wielen onder. Ja. En nou is er uh, boosheid hier. Hè? Heel veel. Vertel. Dan geven wij ook niks om dat het zo staat op de standplaats, Maar dan ze die strandplaatsen opgraven. En dan ze die wegdoen. Dat is het. Strandplaatsen opgraven. Opgraven. Wij noemen dat gewoon. Ze graven dat op en dan is het weg. En dan uh, komt, komt er niemand meer in de plaats. En dat is niet goed. Laten we even naar buiten gaan, want ja. dit is een eenwagen. Hier zit een mevrouw op een papierstoeltje. U wilt eigenlijk ook in een woonwagen, maar u zit tijdelijk in de caravan. Ja, zonder uh, verblijfadres uh, alles. Dus, en de gemeente wil je niet helpen aan een woonwagen. Dus het is alleen maar zwervende. Er zijn wachtlijsten. Er zijn wachtlijsten, ja. Ja, en die willen ze ook nog weg hebben. Want daar zijn ze volop mee bezig om die wachtlijsten. Je kan me ook niet meer op een wachtlijst gaan staan. Hm. Dat is wel belachelijk. Ja. Overal hebben ze al een paar standplaatsen opgegraven. Waarom Waarom geven ze het niet aan die mensen die op de wachtlijst staan? Ja, misschien dat er een beeld is van uh, overlast. Hoe lossen ze die overlast dan op? Dan we tussen die mensen in zitten? Hoe willen ze dat doen dan? Maar is er veel overlast? Als, nee, als ze dat, als ze dat uh, nu maar dan wij overlast maken. Maar hoe willen ze dat oplossen dan als we in huis wonen? Ja. Waarom wil je per se in een woonwagen? Dat zal ik vertellen. Wij zijn reizigers. Van hart en nieren. Gewoon klaar. Bats. Dat hebben we altijd gedaan. We hebben altijd rondgereden. En we zijn toen vast gaan staan... Mm -hmm. Omdat we dan standplaatsen kregen, zouden we alle voorzieningen krijgen. Dan zouden we van vast gaan staan, dat hebben ja. we ook gedaan. Ja. Nou hebben we al daar vast aan aangehouden. Ja. En dan hebben ze te lang gewacht, eigenlijk. Met standplaatsen weer bijbouwen, irentiel. Ja. En zodoende zit er nou heel veel te wachten op standplaatsen. En als je een huis krijgt, dan, is je, dan heb je een appartement wat nergens opslagen. Ja. Maar voor de, voor de, voor die, uh... jullie willen graag bij elkaar wonen. Ja. Wij willen graag bij elkaar wonen, campus bij elkaar. Maar u zit ook in de caravan? Of, uh, ja, ik zit ook een Ook op de wachtlijst? Ja. Hij zit al meer dan tien jaar uh, zit te wachten en heeft nog geen standplaats, helemaal niks. Ja, ja. Maar ze verdommen het gewoon. Dan zeggen ze zeggen van oké, okay, uh, we doen het nou op die manier. De uitstervenbeleid, uh, dat erop. Ja. Ja, dan krijgen die geen kans. De woonwagenbewoners gaan per se niet in een huis? Nee, omdat, omdat wij mogen gediscrimineerd. Uh, we zorgen voor overlast, zeggen ze. Maar hier is nooit geen overlast. Ja, dat zijn het op sommige plekken ook niet. Kijk, er zitten wel eens een, uh, mensen bij. Oké, okay, die draaien een plaatje. Dat doen wij gewoon. We draaien wel eens een plaatje. En dan, maar dan moeten ze niet gelijk denken van het, we zorgen over overlast. Maar er zou wel eens een keertje overlast zijn, maar je wilt zeggen. Uh, ja, dat, maar dat, dat, dat, dat, dat is bij de burger mensen ook kom. Dat is overal. En dat is niet, ja. niet bij een woonwagen Kamp alleenig. Maar dat is overal, is, het, is er wat los. Waarom, denk, waarom moeten wij in een huis wonen? Waarom? Die mensen die op een wachtlijst staan. En uh, die kinderen uh, daarvan, die gaan dadelijk allemaal reizen. Dus uh, dan komt uh, Gelderland weer vol met reizigers dadelijk terug. En dan hebben ze er zelf om gevraagd. Of zeggen uh, de kinderen straks van nou laat mij maar in een huis. Ja, pa, kinderen... Mo papa moest in een woonwagen, maar geen maar in een huis? Nee, dat is nee. juist het probleem ook. Dat, dat, juist... dat zeggen ze ook. Leuk. Dat zeggen ze ook. Wij willen niet in een huis. Ik zeg ja, zit er willen ze onzin. Ik zeg maar, zolang ja, jullie niet willen, ik zeg, dan gaat het niet door. Ook moet ik alles verlaten. Dan mag ik die stamplas gelijk opgraven. Ga ik zo de weg op. Ga ik mijn kind en kegel zo de weg op. Klaar. Maar wij laten het wel niet merken. Niet erg. Maar er komt dadelijk wel komt dadelijk een eind aan. Want dan stoppen wij ermee en dan zeggen we, weet je wat, als ze toch opgraven, dan graven ze maar op, maar dan gaan wij de weg op. Dan komt de harde actie. Ja, de, kom, die komt wel. Ja, die kan ook komen. ja, kijk. Ja, ja, ja. De van lacht een beetje nu hoor. Ja. ja, tuurlijk lacht ze. Maar omdat het. Ja, ja, Den Haag, Nou nee, moet je. Nee, nee, Luister, wat moet Den Haag doen? Den Haag weet toch eens hoe ze de wereld moeten redden, hoe ze de crisis moeten stoppen. Laat staan hoe ze met de woonwagenbewoners gaan. Kom op, joh. De woonwagenbewoners krijgen ook niet zomaar werk. Oh, die komt van het werk uh, van het kamp, die krijgt geen werk. Je moet maar een uitkeringje aanvragen. Zo gaat het ook. En dan zeggen ze zijn sociale, uh, sociale diensttrekkers, weet of weet, weet ik veel. staan met Bij de buurman is weinig vertrouwen in ieder geval. Ja, daar is weinig te vertrouwen. Ja. Maar toch gaat het tocht naar Den Haag. Ja, ja we gaan allemaal. Succes. Bedankt. Dankjewel. De nood is hoog, constateerde Robert-Jan Boy. U hoorde onder meer woonwagenbewoner Jansen uit Til. Vanmiddag dus actie in Den Haag. En nu maar afwachten hoe massaal het uh, protest allemaal gaat worden. Wacht even, ik hoor iemand aankomen. Stone, tell me about it. De titel van haar tweede album. De Gids. Soms denk ik wel... van ik kan het woord kanker even niet meer horen. Maar dan staat er iets in de krant. Of dan krijg ik een bericht via de e-mail of via Twitter... van, hè, dat zijn nieuwe medicijnen... En dan kan ik dat niet laten, dan ga ik daar toch weer naar kijken... en dan ga ik daar toch weer mee, uh, mee bezig. Er is hoop voor uitbehandelde patiënten met kanker en ALS... patiënten die door de reguliere gezondheidszorg zijn opgegeven. Ze kunnen terecht bij Sjaak Vink, mede-oprichter van het bedrijf My Tomorrow's. Dat stelt medicijnen die nog niet officieel zijn goedgekeurd... beschikbaar aan zowel artsen als patiënten. Sjaak Vink zit hier, goedemorgen meneer Vink. Goedemorgen. U verstrekt medicijnen die officieel nog niet zijn goedgekeurd. Zijn die wel veilig? Ja, over het algemeen wel. Uh, het is zo dat er een aantal hele strikte voorwaarden zijn waaronder zoiets plaats mag vinden. In het eerste fase van onderzoek wordt heel erg gefocust bij geneesmiddelen op, op juist die veiligheid. Ja. Uh, en pas als die fasen afgesloten zijn, dan mag überhaupt binnen de huidige wetgeving gebruik gemaakt worden van vervroegde uh, ter beschikkingstelling aan uh, patiënten die echt in nood zijn. Wanneer mag dat dan? Nou, dat is, dat is verschillend per medicijn en, en dat is ook verschillend uh, f, uh, en dat heeft te maken met in welke mate er een, een echte grote nood is bij, uh, bij uh, patiënten. Ja, maar op het moment dat patiënten zeggen, we zijn nu echt uitbehandeld hier in Nederland, dan kunnen ze een beroep doen op? Dan kunnen ze een beroep doen op, samen met hun arts. U maakt dus geen gebruik van experimentele medicijnen? Als u mij de definitie geeft van experimentele medicijnen, dan kan nog ik wel of dat zo is. Waar nog een beetje aan geknutseld wordt, waar ja. nog aan gewerkt wordt. Waar, waar mogelijk in, in een proeffase een paar redelijk goede resultaten mee zijn bereikt. Maar waarvan alles nog niet zeker is. Ja, nee, maar dan onderschat u echt de klinische studies waar uh, gebruik van gemaakt wordt. Daar zijn hele nadrukkelijke regelgevingen voor. En daar moeten medicijnen eerst aan voldoen. En pas als ze in een bepaalde fase zijn van die studies, van die ontwikkelingen. Pas dan mogen ze in aanmerking komen voor, zoals ze dat in het Engels dan noemen, compassionate use. Ja. Dus gebruik vanuit compassie, omdat een patiënt eigenlijk geen alternatieven meer heeft. Maar u zegt de eerste fase, daar wordt gekeken naar de veiligheid... maar volgens de KNP is er nog helemaal niet aangetoond... dat medicijnen in de eerste fase effectief zijn. Nee, de eerste fase richt zich in het begin op de veiligheid van medicijnen... en richt zich in het tweede deel van dat beginstadium op effectiviteit. Ja. En als er en dan weer de regelgeving, de wetgever, die heeft mogelijkheden geschapen om uh, patiënten die in nood zijn, die helemaal geen alternatieven meer hebben, vervroegd toegang te geven tot medicijnen die in de eerste plaats voldaan hebben aan die eerste veiligheidseisen. Ja, maar en in de die zijn tweede plaats niet effectief. Ja, nee. En wacht even. <laughs> U bent snel. En die in de tweede plaats een mate van effectie laten zien. En dan is het al, uh, heel vaak alleen zo dat in de verdere stadia van het onderzoek. er gekeken wordt naar wanneer halen we nou de optimale uh, effectiviteit. Maar er is een mate van? Ja, de, van wat? Ja, van, van effectie, van efficiëntie, van okay. uh, effect. Dus van uh, resultaat. Ja. Maar dat is natuurlijk dus, een resultaat waar je hele grote vraagtekens bij kan stellen. Nee, nee, nee. Dat zijn, hè, het zijn uh, onderzoeken op patiënten. En waarbij binnen grote groepen patiënten gekeken wordt naar. Wat zijn nou de resultaten die we bij deze patiënten behalen. Op het moment dat daar aanwijsbare resultaten behaald worden. Op dat moment kunnen patiënten aanvraag gaan doen voor een vervroegd daar gebruik van maken. Ja. Wat er dan vervolgens gebeurt. Is dat er gekeken wordt naar wat is nou de optimale Bijvoorbeeld de optimale dosis bij, uh, bij deze patiënten. En dan kan het zo zijn dat uh, blijkt dat voor, om het maar even heel voor de hand liggen te maken. Dat bij mannen uh, een dosis twee keer zo hoog moet zijn dan bij vrouwen. Om de optimale effectiviteit te bereiken bij die mannen. Maar dat weet je dan nog niet. Dat weet je nog dan dus nog niet krijg exact. Je, krijg je Als patiënt uh, krijg je medicijnen uit de eerste fase. En dan weet je nog niet hoeveel pillen je ervan moet slikken. Nee dat weet je niet exact. Maar het, het, uh, we praten natuurlijk niet over iemand die gewoon puistjes heeft. En we praten over iemand die serieus met lege handen staat. Die de dood vaak in de ogen kijkt. Of die een toekomst tegemoet waar, uh, gaat. Waarin het leven en het niveau van leven uh, fors achteruit gaat stap voor stap. En die helemaal geen mogelijkheden meer heeft. Dus die is minder op dat moment gericht op de meest optimale situatie voor zichzelf. Maar die wil ieder stuk dat zijn leven zou kunnen verbeteren. Of in de meest ideale gevallen zelfs misschien zou kunnen redden. Wil die natuurlijk benutten. Maar geeft u ze dan geen valse hoop? Nee, ik, nee, juist geen valse hoop. Extra keuzemogelijkheden... Het is zo dat als u een bij de supermarkt staat... dan vindt u het fijn dat u een grote keuzemogelijkheid heeft. En als je heel primair naar behoeften gaat bij patiënten... dan is die behoefte van patiënten is om medicijnen te krijgen... die hun leven kunnen redden of hun leven kunnen verlengen. Maar die, Op het moment... die grijpen alles aan om hun leven te redden natuurlijk. Om hun leven te verlengen. Ja, nou ja, en daarom is het ook heel erg belangrijk... en ook dat schrijft de wetgever weer voor... dat dat alleen maar gebeurt in goed overleg met hun arts. Dat is ook de reden waarom er bij ons ook alleen maar... een aanvraag kan uh, plaatsvinden via de arts. Dus ja, kunnen de, de arts artsen dan het... de risico's van die medicijnen overzien? Nou ja, de arts die heeft niet voor niks gestudeerd... en die heeft niet voor niets een eet afgelegd. Hè. Dus die arts die is wel degelijk uh, inderdaad uh, gericht op zijn professionele oordeel... en die zal op basis van dat professionele oordeel... ook zijn advies geven aan die patiënt... en zeggen tegen deze patiënt van... patiënt, ik denk dat dit of dit middel... inderdaad voor jou een mogelijkheid zou kunnen zijn. Of ook, patiënt, ik denk denk dat dat niet de mogelijkheid is. Hè? Kan je daar een voorbeeld van geven als je dat wilt? Ja. Uh, we hebben één patiënt gehad bijvoorbeeld... en die had tongkanker. En die wilde heel graag van een bepaald middel bij ons gebruik maken. En we wilden hem natuurlijk heel erg graag helpen. En die kwam bij ons en die zei... ja, maar mijn, mijn dokter wil uh, mij eigenlijk niet helpen... want die zegt dat dat geen nut meer heeft. En toen hebben we hem geadviseerd om samen met zijn dokter een second opinion te vragen bij een andere arts. Ja. Dat hebben ze gedaan. En die andere arts die, die de second opinion gaf... die bevestigde dat de arts... die in eerste instantie dat advies had gegeven... dat hij inderdaad gelijk had. En dus we proberen erin ook heel zorgvuldig te zijn... En, Echt die arts te helpen om de goede afwegingen te maken en de goede adviezen te geven. Maar tegelijkertijd de patiënt, het gaat om het leven van die patiënt. Dus ook de patiënt de mogelijkheid te geven en de armslag te geven om zijn keuzes te maken. Hoe komt er die medicijnen die nog in de onderzoeksfase zitten? We hebben een team van, van uh, artsen, specialisten die over de hele wereld zwerven. Ook nu op dit moment zijn er weer mensen uh, onderweg. En die zoeken overal de bedrijven af die in de eerste fasen van klinisch onderzoek bepaalde medicijnen in bepaalde ziektegebieden hebben. En we proberen continu te focussen op de, op de uh, uh, studies waarin wij uh, hoopvolle resultaten zien. En op het moment dat die hoopvolle resultaten keer op keer bevestigd worden en de veiligheidsissues afgekomen, tikt worden als het ware. Daar moeten ze iedere keer approval voor krijgen van de autoriteiten. En dat gebeurt in allerlei landen. Nou, op het moment dat het in zo'n ver stadium is gekomen... Dat, uh, dat zij in aanmerking zouden kunnen komen... om die medicijnen vervroegd ter beschikking te stellen aan patiënten... dan gaan wij met ze praten. U voert ze in vanuit dat land. Dan, dan worden ze via ons worden ze ge, uh, uiteindelijk geïmporteerd naar de, naar de apotheker toe... en via de apotheker naar de betreffende arts Dat toe. Dat zou de patiënt ja. natuurlijk ook zelf kunnen doen, hè? via internet of niet. Nou, meestal niet, want het zijn natuurlijk weer. Het is, het is geen Viagra of zo. <laughs> uh, dus het zijn ingewikkelde medicijnen. waar uh, die niet voorhanden zijn. die nergens uh, in principe ter, uh, ter beschikking zijn, staan zomaar voor patiënten. Wel is het jammer genoeg natuurlijk zo. dat je hebt altijd een grijs circuit. en dat is levensgevaarlijk. waarin je ziet dat soms patiënten. Uh, bij wijze van spreken huis en aard verlaten. hun auto verkopen. en dan een hele dure behandeling uh, ondergaan. In, in Mexico bijvoorbeeld. En... Uh, maar dat gebeurt in in het grijze circuit. En dat heeft altijd al plaatsgevonden. He, bij de AIDS-beweging uh, zag ja. je dat heel sterk. En dat heeft als voordeel op zich dat er een grote publieke druk ontstaat naar de farmabedrijven toe om, om de ontwikkeling te versnellen. Maar het heeft als gevaar natuurlijk dat daar dan helemaal geen artsen zijn die dat goed observeren. En die, die behandelingen, he, dus die controle is, die functie ben je dan helemaal kwijt. Verdient dat, u hieraan? Wij gaan uiteindelijk verdienen. Aan het einde, want wij maken met dit soort bedrijven dan de afspraak... dat wij, wij willen niet over de ruggen van patiënten heen winsten maken. Dus wij maken met de bedrijven de afspraak dat wij uh, niet willen verdienen... gedurende het proces uh, dat, dat medicijn nog, nog in en ook tegelijkertijd zit. Dus dat die vervroegde toelating mag hebben. Op het moment dat het officiële toestemming krijgt en zo'n bedrijf een commerciële prijs mag gaan berekenen... dan hebben wij van tevoren met hem de afspraak gemaakt van... Joh, op dat moment dan moet je een klein stukje van je winst aan ons gaan betalen. Want dat geeft ons de mogelijkheid om weer te herinvesteren. En worden ze vergoed, die medicijnen? Dat is per land verschillend en dat is per medicijn verschillend. En de patiënten hier in Nederland? Krijgen nou, die ze vergoed? Ja, patiënten hier in Nederland is het dus per medicijn verschillend. Ja? Ja. In Frankrijk bijvoorbeeld is het standaard zo dat als je die compassionate use regelgeving, eh, als je daar toestemming voor krijgt voor een specifiek medicijn voor een specifieke patiënt, dan wordt dat eigenlijk min of meer standaard vergoed. Hier in België bijvoorbeeld is het optioneel. Hier in Nederland zal een patiënt zelf iedere keer met zijn verzekeraar zelf moeten toetsen en zal dat de ene keer wel en de andere keer niet gehonoreerd worden. En op het moment dat je dan een medicijn krijgt wat niet vergoed wordt en je hebt geen geld, dan heb je pech. Ja. Wij willen heel graag de wereld een stap vooruit helpen. Alleen we kunnen ook niet in ons eentje de hele wereld uh, veranderen. We zouden dat heel erg graag anders zien willen heel graag bereikbaar zijn voor zoveel mogelijk patiënten. Dus we proberen ook met de bedrijven zo, zoveel mogelijk afspraken te maken... over prijsstellingen voor die medicijnen echt zo laag mogelijk. Dus het liefste alleen maar cost of goods. Echt zo laag mogelijk die kosten houden. Zodat zoveel mogelijk patiënten er gebruik van kunnen maken. Daarnaast, de patiënt heeft wel een eigen verantwoordelijkheid. Ook die financiële verantwoordelijkheid. Daar kunnen we niet onderuit. In andere landen vinden ze dat heel normaal. Hier zijn we erg... Verwend wat dat betreft natuurlijk. We willen wel, want we zijn een internetbedrijf. Dus we willen de optimale mogelijkheden van internet gebruiken. Dus we zijn ook bezig om een crowdfunding mogelijkheid voor patiënten in te regelen. Waarbij patiënten dan voor zichzelf via crowdfunding kunnen proberen. Toch dat geld voor hun behandeling bij elkaar te krijgen. Sjaak Vink, medeoprichter van MyTomorrows. Hartelijk dank.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 Op de snelweg A58 bij Moegestal is vanochtend een vrachtwagen ingereden op een file. Vijf mensen zijn gewond geraakt en drie van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Bij dat ongeluk waren zes auto's en de vrachtwagen betrokken. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden en de snelweg A58 is afgesloten. Mocht u daar op de weg zitten of daar op de weg willen, zometeen meer details van Kees Kwaks bij de ANWB. En voor het eerst in twee jaar daalt de werkloosheid. Het aantal werklozen is vorige maand met 11.000 gedaald... in vergelijking met juli. Volgens het CBS hadden in augustus 683.000 mensen geen baan. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Die daling komt vooral doordat er minder jongeren thuis zitten zonder werk. En Ajax-fans zijn er definitief niet bij. Als hun club zondag in Eindhoven speelt tegen PSV... de rechter in Den Bosch vindt dat de gemeente Eindhoven... niet hoeft mee te werken aan een busreis voor de Ajax-fans. De supporters kunnen niet met de trein komen... want er wordt aan het spoor gewerkt. Een burgemeester van Gijzel van Eindhoven... heeft geen toestemming gegeven voor zo'n busreis. En daarop spande Ajax een kort geding aan. Dat hebben ze dus verloren. Dat zijn de hoofdpunten. Kees Kwaks, we hebben nog wat te goed van de A58. Dat klopt. Uh, die is dicht richting Eindhoven vanuit Breda. Tussen klopend De Baars en Moorgestel... zijn nu bergingswerkzaamheden en berg Onderzoek. Rijkswaterstaat denkt dat die A58 dicht zal blijven tot een uur of twee vanmiddag. Omrijden kan richting Tilburg vanaf knooppunt De Baars. Dat gaat dan via Den Bos over de A65 en de A2. Zorgt wel voor file op die route. De N65 richting Den Bos. Vijf kilometer tussen Helvoort en Knopend Vrucht. is de FM. Met Felix Burders Zometeen Pakistan heeft geen Bollywood, maar Lollywood. Money. Dus de weg naar Rome. Barrett Strong in 1959 werd een hit. Money, that's what I want. En dat nummer is vaak gecoverd. Onder andere door John Paul, George en Ringo. Vara. De gids de wereld Willem van den goedemorgen. Jij neemt ons mee naar Pakistan. En Pakistan gaat vandaag een speelfilm in première. waar de afgelopen tijd behoorlijk naar uit is gekeken Die is erg gehyped. Het gaat om Zinda Baak. Dat betekent zoiets als levend ontsnappen. Um, er zijn al liedjes van die film. die zijn een maand geleden uh, al uh, naar buiten gebracht, released. en die scoren heel goed. En Zinda Baak die kreeg op een uh, filmfestival in Canada positieve reacties. Won daar vier awards. En volgens sommigen zou de film zelfs de Pakistan. Filmindustrie uit het slop kunnen trekken. Eerst even een fragmentje uit de trailer. Dit is een film die draait om drie jongens uit de, uit de miljoenenstad, Lahore. Het gaat om, om Galdi, Tambi en Chitta. En zij gaan op zoek naar een manier om de armoede in hun stad te ontvluchten. En de oplossing daarvoor, denken zij, dat is emigreren naar Europa. Het liefst naar Groot-Brittannië. En ze hebben een grote droom. Dat is beroemd. En als het even kan rijk worden, nou ja, die combinatie dus. En ze wachten en wachten maar op een visum. En nou, dat duurt ze te lang. En dan gaan ze op zoek naar een manier om ja, dat, dat proces een beetje te versnellen. En dat gaat niet helemaal volgens de regels. Dus alles loopt in het honderd. En zo belanden Galdi, Tambi en Chita in de grootst mogelijke problemen. Ik zag net en ik zie nog de trailer op de gids.fm, mm -hmm. de website. Ja. En dan valt het me op dat er veel gelachen worden in die film. Ja, dus... Ziet er heel vrolijk uit. Uh, wordt, die film wordt ook gepresenteerd als een komische film. Maar ook met een, een, een serieuze, een wat donkerder kant. Dat is de problematiek die de makers willen bespreken. Dat er uh, bendes met mensensmokkelaars zijn. Uh, dat die migranten op wrakkige bootjes of in gevaarlijke containers uh, vervoeren. Nou, daar gaan mensen dood natuurlijk. Die mensen die op zoek gaan naar een beter leven. Nou, volgens de producent van die film, Masjar Zaidi... is dat verhaal voor iedereen in Zuid-Azië herkenbaar the film appeals uh, everybody across south asia or all the countries because the story line is such that uh, people can relate uh, anywhere wherever they are india pakistan bangladesh it's a it's a story which happens everywhere so it, it uh, the film talks about a very important social issue maar op the same is het heel entertaining. De muziek is heel goed. Ja, de Majar Saidi, hij denkt dat het verhaal van, van deze film van Zinda Baak... mensen in Bangladesh of nou India is Pakistan... mensen daar zal aanspreken omdat iedereen er zo bekend mee is. En daarom hebben ze ook heel veel acteurs in Lahore letterlijk van, van straat geplukt. Hè? Hele gewone jongens en meiden die daar in die wijken wonen. Ja, gewone mensen die vaak dit soort dingen zelf hebben meegemaakt. Nou, de film die snijdt een belangrijk sociaal thema aan... zegt deze Saidi, deze filmproducent, is tegelijk ook vermakelijk en biedt ook nog eens goede muziek. Ja, dat zei hij. Hè? Om welke muziek gaat het dan? Nou, een van de liedjes in de film is een nieuwe uitvoering van Pani da Bulbala. Dat was in de jaren 70 een megahit onder Pakistanse jongeren. Ja, dat wordt wel gezien als... Uh, <laughs> je kent hem nog. Nee. Uh, is ook trouwens in het Engels uitgebracht, of deels in het Engels. Eerste raphit in het Punjabi. En Pani da die is nieuw leven ingeblazen. en wel door de in Pakistan bekende pop- en volkszanger, volkszanger Abrar Ul Hak... Daarin al het haan, een feire bakter, denem aan, een robert, een dier, een piet, een krieger, een coca-cola, de zesje, een rakker, een een zamper, een nou, als dat liedje niet blijft hangen, dan weet ik het ook niet meer. Beetje nou, beetje de... de... Ja, ben je wel. <laughs> uh, dit liedje gaat over hoe het leven één grote zeebel is. Nou, deze wijsheid die past volgens de filmmakers van Zinda Baak... heel goed bij het thema van, van die film. Hoe de verlangens van mensen, ambities en consumentisme... net zo vergankelijk zijn als een zeebel. Nou, kennen we van India, dat buurland, kennen we Bollywood... In Pakistan, stelt de filmwereld daar iets voor? Want je zei het al, die film moet misschien de filmwereld in Pakistan redden. Ja, precies ja. Pakistan heeft Lollywood. Uh, dat, daarmee wordt Lahore bedoeld. Uh, de, dat, dat is wel de entertainment hoofdstad van Pakistan. En ja, eigenlijk is Lollywood een beetje op sterven naar dood. Er worden in, in Pakistan nauwelijks nog films gemaakt. In de, in de hoogtijdagen in de jaren 60 de, de golden age van de Pakistanse film waren er 175 per jaar. Nou, het aantal bioscopen is sterk teruggelopen. En daar draaien dan vooral Indiaanse films, Bollywood-producties... Engelstalige films. En vorig jaar luidde de club van de Pakistanse filmproducenten... De Nood. Klok, volgens voorzitter Said Riefsi dreigt Lollywood helemaal te verdwijnen. Jabhi budget aaya film industry ko ignore kiya gaya. Hum international market invade karenge wahan se jo foreign exchange en karenge wo hamari government ko milega uska benefit. To government ko chahiye ek respectable amount om het uitsterven van de filmindustrie te voorkomen... zeggen de producenten, is er geld nodig? De regering, de regering zou eigenlijk een filmfonds moeten oprichten. Uh, dan kunnen er meer films worden gemaakt. En Pakistan zou dan ook weer profiteren... met het geld dat in buitenland met die films wordt verdiend. Dat zou weer duizenden banen opleveren. Ja, en als je nu de, die filmindustrie bekijkt... De, de studio's die zijn in verval... Die zijn, ja, er is eigenlijk nauwelijks nog een infrastructuur... om daar films te maken. Nu dus deze nieuwe film, waar blijkbaar erg naar wordt uitgekeken... is dat inderdaad een lichtpuntje voor Lollywood? Ja, zo wordt die, deze film, Sinda Baak... Wel gezien, echt als de film die Lollywood een, echt een zet in de goede richting kan geven. En Zinda Baak is ook de eerste Pakistaanse film in meer dan 50 jaar. Die wordt ingezonden om mee te dingen naar een Oscar-nominatie. Dan gaat het om de beste buitenlandse speelfilm. Hooggespannen verwachtingen dus. Maar ja, nu is het zien of de Pakistanen ook al uh, almas naar deze film gaan kijken in de bioscoop. Willem Frank Den dank dankjewel. De Gids.fm ze is pas 21, studenten journalistiek en won een wedstrijd... waardoor ze zaterdag beroemd uh, wordt... omdat ze benoemd wordt tot staatssecretaris van de Vrede. Wat ze gaat doen in die functie en over haar leven online... praat ze met Simone Wijmans. De webwereld van... Zonnepoot. 650 volgers op Twitter. En uh, gemiddeld zo'n 8, 9 uur online. Ja, aanstaande zaterdag start de Vredesweek... van IKV Pax Christi, een bekende vredesorganisatie. En jij wordt op de 21e september... benoemd tot de nieuwe staatssecretaris van de Vrede... voor die organisatie. Wat houdt die functie in? Uh, ik ga vooral mensen op de hoogte brengen van IKV Pax Christi. Wat voor projecten ze hebben lopen. Ze hebben verschillende projecten lopen als Powered for Peace. Een uh, project dat zich bezighoudt met verschillende grondstoffen... over heel de wereld. En Act for Peace, uh, wat in de Vrede. De week voornamelijk gaat over Syrië, maar mijn belangrijkste taak en mijn functie gaat zijn dat ik naar Colombia ga om te praten met mensen over ja, kolenmijnen daar. Ja, er zijn heel veel uh, Colombia is heel vruchtbaar. Er zijn heel veel verschillende mijnen waar kolen uit de grond uh, worden gehaald. Uh, er zit ja, veel geld in, er zit een hoge baas achter. Je hebt Amerikaanse uh, bedrijven die daarachter zitten, uh, Europese. Uh, maar de gewone Colombiaanse bevolking uh, moet daarvoor wijken. Als er een, een vruchtbaar stuk grond is en er kan een kolenmijn komen... dan moet dat dorpje maar weg. En ik ga eens kijken hoe, dat, ja, hoe zij daarmee omgaan. En het internet is heel belangrijk tijdens jouw werk als uh, staatssecretaris voor de Vrede. Ook in Colombia. Wat ga je allemaal doen? Uh, ik ben van plan veel te gaan bloggen en te gaan twitteren over mijn reis. Uh, ook via Facebook hoop ik wat mooie foto's en updates te kunnen plaatsen... over de gesprekken die ik heb met mensen. Ik ga echt heel veel verschillende soorten mensen bespreken. Slachtoffers uh, die ja, ontheemd zijn of ook familie hebben verloren... door uh, ja, paramilitairen die aanvallen pleegden... waarvan nog steeds niet echt duidelijk is wie daar nou precies achter zit. Maar ook mensen die in de mijn werken. En uh, ja, paramilitairen zelf die... Uh, ja, mensen vermoord hebben, omdat ze daar een opdracht voor kregen. En wat doe jij naast jouw staatssecretarisschap? Wat doe je nog meer online? Um, nou, ik studeer journalistiek. Uh, dus ik ben uh, vooral ook uh, geïnteresseerd in nieuwswebsites. In ik kijk op noisop3.nl. Ik uh, kijk naar de post online, vind ik een, een mooie site. Verder vind ik VICE, uh, vind ik een mooie website. En VICE, wat is dat voor, uh, voor website? Ja, VICE is eigenlijk een beetje een, uh, ja, een urban nieuws site. Uh, er, staat een, uh, heel veel, ja, er staan heel veel... Mooie muziek uh, recensies op, maar ook echt wat meer opmerkelijk nieuws. Uh, ze hebben mooie filmpjes, ook over Colombia. de laatste tijd uh, steeds. Pas was er mooie over mensen die uh, geraakt zijn door een landmijn en daardoor nog steeds, ja. Uh, verminkt zijn, maar wel op een heel ja, soort rare positieve manier nog steeds uh, heel erg vol levenslust zitten. Want ik heel erg mooi gemaakt. Uh, er staat ook het nieuwe op over een Nederlandse terugsparon die daar op zoek gaat naar de allerbeste wiet. Nou, dat is op zich, het uh, zijn dingen die je niet zo snel ergens anders aantreft. En dat vind ik uh, ja, vaak erg interessant om te kijken. En het zijn, ik vind het mooi gefilmd. Het is heel strak en rauw. If you look at the plates, they're all moving. You feel a little breeze going through. Not too much, but just enough to make them strong and make sure there's no stealth air around the buds. This is the biggest in Colombia. It's maybe the biggest, it's probably maybe the biggest in South America. Well, yeah. And world. muziek online? Nu veel met Colombia bezig? Of? Uh, nou ja, af en toe wel weer. Ik luister heel veel verschillende soorten muziek, maar uh, ja, Colombia, dat, uh, dat, ja, dat is ook, het zit ook in mijn eigen achtergrond. Uh, en ja, ik ben er geboren. Dat is misschien ook nog wel even handig om te weten. En daardoor ben ik er nog meer in geïnteresseerd in die muziek. Uh, Colombia is eigenlijk de muziekstijl van Colombia zelf. Uh, maar ook, Juanes en Shakira komen er vandaan, dus daar luister ik ook nog wel eens naar. Uh, laatste tijd heb ik ook wel weer Meccano aan staan. Uh, Higo de la Luna is echt zo'n liedje dat wel zo heerlijk Colombiaans. Klinkt af en toe weer. Dus dat luister ik ook nog. En waarom die? Higo de Luna. Oh, dat luisterde mijn moeder vroeger altijd. En ik heb dan nu weer af en toe zoiets. Even lekker nog zo'n nummer van wat mijn ouders luisterden. Even terugluisteren. Ik ga toch alleen weg. Dat is ook wel weer eens wat anders. Tantalkinner. El día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quiero zola Ik la luna de la Luna van cuna de een cuna te de la luna, de Vrede... voor IKV Pax Christi regelmatig naar de alle besproken links vindt u op de website. The de, de Amerikaanse financiële wereld rilt alleen al bij de gedachten. This is een earthquake in het system, An earthquake op de scale level of 708. Met de val van de zakenbank Lehman Brothers ging een schokgolf door de wereld. En sindsdien zijn de banken langzamerhand aan strenge regels gebonden. De tijd waarin alles kon is voorbij. En consumenten en ondernemers plukken daar nu vaak de frange vruchten van. Met andere woorden is die regulering van de banken niet veel te ver doorgeschoten. Die vraag leg ik voor aan CDA-Europarlementariër Corine Wortman... en Hans Ludo van Mierlo, de bedenker van de Bankierseten en schrijver van gepaste en ongepast geld. Mevrouw Meneer, goedemorgen. goedemorgen. Meneer Van goedemorgen. Mierlo, is het allemaal beter geworden met al die regels? Het is beter aan het worden, maar dat zal nog een tijdje duren voordat we zeggen we hebben een andere financiële sector. Waar zijn de risico's afgedekt? De... de risico's zijn aan het verminderen, banken moeten nog gezonder worden, de risico's zijn aan het verminderen. Maar ik zei het, de consumenten en sommige ondernemers die plukken daar de wrange vruchten van, is dat ook zo? Mm, dat geloof ik niet. Als, uh, kijk, de, de crisis heeft uh, uh, een, een reeks van gevolgen in gang gezet, een van de gevolgen is dat uh, het minder gaat met de economie. Dat betekent dat uh, bedrijven zich niet goed ontwikkelen. Hun kredietaanvragen zijn vaak ook niet goed onderbouwd. En, en niet zo kansvol. Daarom wordt er minder krediet verleend. Maar het is niet zo dat banken geen krediet zouden willen verlenen. Oh, dat maar dat uh, hoor ik altijd in de publiciteit. En dat hoor maar, ik ook MKB'ers roepen. En dat uh, zegt VNO en CW in sommige commentaren. Alle bankiers die ik spreek, uh, zakelijke bankiers, zijn graag bereid kredieten te verlenen, maar krijgen geen verzoeken uh, die ze krachtig genoeg vinden om daar geld in te steken. Ligt het daar echt aan? Dat verzekeren ze mij. Ja, en wat ja. denkt u? Ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Want op dit moment draaien de banken alleen nog maar op de kredieten... die ze in het verleden hebben verleend en nu nog doorlopen. En banken willen wel weer begin maken met nieuwe kredieten. Want die anderen gaan op een gegeven moment aflopen. En vele de oude, oude kredieten zijn redelijk onzeker. Uh, er zijn veel kredietverliezen... Van, van lopende kredieten. Men wil wel naar goede nieuwe kredieten, want er komt wel nieuw geld steeds. Mevrouw Wortman, ik weet niet hoe het met u zit... maar ik hoor altijd verhalen dat de banken heel moeilijk uitlenen. En het ligt niet alleen aan de verzoeken. Ja, ik, ik hoor ook heel veel klachten daarover. En voor een deel heeft dat te maken met wat meneer Van Milo zegt... Ja bedrijven in deze crisistijd uh, hebben ook meer moeite om hun uh, aanvragen te onderbouwen. Maar uh, er zit wel een probleem en vooral als de economie weer aantrekt en het midden- en kleinbedrijf echt meer geld nodig heeft, dan voorzie ik echt problemen. Maar het zou wel de wereld op zijn kop zijn om die strengere kapitaaleisen die de banken opgelegd krijgen, om daar weer aan te gaan beknibbelen. Want voor je het weet, zit je dan weer in uh, liemenachtige toestanden en daar willen we juist vanaf. Maar welke het probleem is ziet u als straks de economie aantrekt. Nou, onze midden- en kleinbedrijf is eigenlijk, als je dat vergelijkt met uh, andere landen uh, in de wereld, heel erg aangewezen op de banken om aan leningen te komen. En uh, in andere landen heb je ook veel meer, en met name Amerika, veel meer investeringsfondsen en, uh, en, en andere mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf. En wat ik nou graag zou zien, is dat die bank... die wel het loket is voor dat midden- en kleinbedrijf, toch kijkt. Er is een bepaalde categorie bedrijven die om geld komt vragen. De bank kan dat niet geven of heeft dat niet maar dan bij wijze van spreken wel een soort intermediaire rol vervult... een loket is om ook uh, dat midden- en kleinbedrijf in contact te brengen... met bijvoorbeeld een investeringsfonds... of met de Europese investeringsbank die garanties kan geven. Dus veel meer die intermediaire rol op, uh, oppakt. En die nemen ze nog Want, te weinig op zich? En dat doen ze wat mij betreft nog te weinig. Ik zie goede initiatieven, bijvoorbeeld Jan Homme... die komende week afscheid neemt als topman van ING. Die is een investeringsfonds gestart met geld van de banken... maar ook geld van de pensioenfondsen, want daar zit ook enorm veel geld. Wat beschikbaar is en ook met daarbij nog ja, wat managementadviezen... laat ik het zo zeggen, voor het midden- en kleinbedrijf, voor het bedrijfsleven. En dat soort initiatieven, ja, daar hebben we meer van nodig. Nee Van Mierlo, de banken zouden veel meer als intermediair moeten optreden in dit soort gevallen. Ja, helemaal mee eens. Banken hebben tot nog toe altijd hun eigen geld uitgeleend. En daarvan misschien wel te veel. De kennis van de bank is vooral uh, kennis van risico's van bedrijven. Op die kennis kunnen ze hun bedrijven verder ontwikkelen. Het geld kan inderdaad van vele andere kanten komen, mensen die bereid zijn met dat geld risico's te dragen. Pensioenfondsen is, is bijvoorbeeld een van die uh, soort partijen... maar er zijn ook veel rijke families. Er zijn veel staatsfondsen van verschillende landen die geld hebben. Het barst van het geld in de wereld. Banken moeten waarschijnlijk deskundiger worden... op het gebied van kredietverlening, maar niet meer... Speculanten met eigen geld. Mevrouw Wortman, het Europees parlement heeft, waar u in zit... nog eens een keer aanbevolen aan om de regels wat scherper te stellen. Sterker nog, ze hebben dat af, afgesproken met z'n allen. Uh, hoe erg wordt het voor de banken? Of hoe goed wordt het voor nou, ons? Uh, het wordt alleen maar uh, beter voor de banken. Want uh, het vertrouwen in de banken in Europa is nog steeds uh, weg. Uh, daardoor zit ook voor Nederland de kapitaalmarkt te veel op slot... En die internationaal opererende banken... Ja, daar werd alleen nationaal toezicht op gehouden... met alle gevolgen van dien dat er gaten zijn gevallen in dat toezicht... waardoor banken ook uh, ja, te zwak stonden en omvielen. En uh, wat er nu gaat komen is dat er op die grote banken toezicht komt... vanuit de Europese Centrale Bank... Uh, waardoor het uh, ook mogelijk moet zijn dat uh, in de toekomst... dat uh, als de Rabobank of ABN AMRO of ING spaargeld ophaalt in Duitsland... dat ze dat ook naar Nederland kunnen brengen, want dat kan nu niet. En daarmee uh, uh, dat dat niet alleen voor zuidelijke lidstaten... maar ook voor Nederland kan bijdragen om weer uh, ja, dat geld... wat toch het zuurstof is van onze economie, die kapitaalverschaffing... weer beter op gang te krijgen en meer vertrouwen... En uh, ja, dat uh, uh, zal verwacht ik zeker bijdragen aan uh, versneld economisch herstel. Hoe snel gaat dat in? Hoe lang gaat het nog duren? De... Uh, dat, dat toezicht van de ECB, dat gaat uh, volgend jaar van start. Dat duurt nog een jaar, dat lijkt lang. Maar het is ontzettend belangrijk dat er nu goed gekeken wordt... zijn die banken uh, allemaal wel gezond? Uh, zijn hun bankbalansen op orde? Dat onderzoek uh, wordt het komend half jaar, kwart jaar uitgevoerd en banken, eh, en ik verwacht dat er wel wat Franse en Spaanse banken zijn... die de zaak niet op orde hebben, dat moet eerst op orde gebracht worden... voordat die banken onder dat ECB toezicht komen... zodat we precies weten welke banken kunnen we vertrouwen, welke niet... Eh, en dat dat onomstoten vaststaat. En dan kan dat vrij verkeer van dat geld weer veel beter op gang komen. Meneer Van Mierlo, wat vindt u van het toezicht door de Europese bank, centrale bank? Oh, dat lijkt, lijkt me goed... Het lijkt me goed. Alle toezicht lijkt me goed. Alle wettelijke regels lijkt me goed. Alleen de stapeling van maatregel op maatregel, van wet op wet, dat lijkt me niet zo goed. Er komt op dit moment zo ontzettend veel op de financiële sector af... dat geheel in strijd met de bedoeling de sector enorm met zichzelf bezig is. Al die regels implementeren, daar zijn ze nog vijf jaar minstens mee bezig. Wat er eigenlijk gebeurt is dat iedereen die het beste voor heeft met banken het vak aan het veranderen is met wet, wettelijke regel, toezichtsregel, instructie... Uh, eisen voor de financiële gezondheid. Het vak verandert, en dat zal de komende 10, 15 jaar doorgaan. Maar het is ook heel erg belangrijk dat we aandacht besteden aan de mensen die er werken. De bankier zelf moet veranderen. Want ik vrees anders dat de bankier geboeid wordt... Aan, uh, met zijn handen op zijn rug zijn werk moet doen om aan alle regels te voldoen. En dat goed bankieren straks hetzelfde is als niet-fout bankieren... De bankier moet een ander soort mens zijn die met enige vrijheid zijn werk kan doen. Mevrouw Wortman, houdt u er een beetje rekening mee in het Europees Parlement dat u niet te veel wet op wet stapelt? Uh, ja, dat proberen we echt uh, te doen. Uh, ik ben het met meneer Van Mierlo eens... dat het gedrag van de bankier uh, heel erg belangrijk is. Maar uh, de crisis leert dat we echt ook harde garanties nodig hebben... voor de kapitaaleisen en ook echt stevig toezicht daarop. Dat uh, ook als een bankier of een bank zich niet gedraagt... dat we in kunnen grijpen. En uh, ja, dat doet pijn... Dat vergt aanpassing, maar uh, uh, dat, uh, dat is misschien... Aan de ene kant uh, meer regels, maar aan de andere kant... levert dat ook meer stabiliteit en zekerheid. En het positieve effect, uh, ik uh, heb er vertrouwen in... dat dat toch de nadelen ondervangt. Mooie woorden vanuit Brussel. CDA, Europarlementariër Corine Wortman... en Hans Ludo van Mierlo, de bedenker van de Bankiers eet en schrijver van het boek Gepast en Ongepast Geld. Hartelijk dank voor dit gesprek, beiden. U, graag, gedaan. graag gedaan. Wat valt er nog te genieten op de televisie vanavond? Nou, uh, wat ik warm zou willen aanbevelen is de documentaire serie... Sunny Side of Sex. Sonny Bergman die gaat naar een aantal landen om te kijken hoe mensen er seks beleven. Vorige week heeft u al Oeganda kunnen zien. En, en fantastisch hoe daar iedereen door een oom of tante wordt ingewijd in het seksuele leven. En hoe open mannen en vrouwen praten over hun seksuele wensen. En vanavond gaat Sunny naar China, naar het vrouwenrijk van Mosuo En daar deel je een bed als geliefde, maar de rest hou je buiten de deur. De komende donderdagen gaat Sunny ook nog naar Cuba en India. En ik weet het! Het zijn herhalingen, maar alleszins de moeite waard. Om vijf over half tien op Nederland 3. Diederik Samson is de gast bij Paul Witteman... om vooruit te blikken op de algemene beschouwingen. Om elf uur natuurlijk op Nederland 1. Tot zover dit programma. Surf naar degids.fm. En ga tot morgen. Zijn debuut schreef hij al in 1959. Maar pas in 1989 dork hij door... met zijn verhalenbundel De Kip die over de soep vloog. Onlangs, op zijn tachtigste, verscheen zijn nieuwe boek... De Laatste Kamer... Een overtuigend pleidooi voor het recht op zelfbeschikking over leven en dood. Je kladdert het wat op een kladblok, want mijn hand zich bijna niet meer teruglees. Ik denk, ja, ik zal het maar overtikken en dan heel langzaam doen. Ik begin je weer. Een gesprek met schrijver en dichter Frans Pointel in Brands met Boeken. Morgenavond tussen 7 en 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Toen ik in behandeling was voor mijn posttraumatische stresstoornis...